Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De ijzel in de noordelijke helft van het land is over zijn hoogtepunt heen... en zal waarschijnlijk vanmiddag zijn verdwenen. De politie adviseert om tot half twaalf niet de weg op te gaan. Er zijn vanochtend tientallen ongelukken gebeurd met een onbekend aantal gewonden. Het KNMI kondigde de code oranje af voor extreem weer. Dat is nog steeds van kracht in zes provincies. Motregen valt op een bevroren ondergrond en bevriest direct. De regen is zo licht dat ze niet door buienradars wordt gedetecteerd. Er waren onder meer ongelukken op de A7 bij Leek en tussen Bolzwart en Witmarsum. En ook op de A31, de A32 en de A28. Automobilisten die in problemen komen wordt geadviseerd om in de auto te blijven zitten of om achter de vangrail te gaan staan. De Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink is overleden. Hij stierf tijdens een vlucht van Amsterdam naar Kaapstad. Brink wordt samen met Breiten Breitenbach gezien... als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers... uit de Afrikaanse bevolkingsgroep in Zuid-Afrika. Hij verzette zich in het Afrikaans tegen de apartheid. Sommige van zijn boeken werden daarom verboden. Zijn bekendste werk is verfilmd, A Dry White Season, met Donald Sutherland. André Brink is 79 jaar geworden. De griepprik biedt dit jaar niet voldoende bescherming tegen de meest voorkomende virusstammen. Viroloog Osterhaus van de Universiteit Utrecht zegt dat hooguit 10 tot 20 procent van de gevaccineerden genoeg is beschermd. Normaal gesproken is dat 70 tot 80 procent. Deskundigen adviseren mensen uit risicogroepen om extra medicijnen te nemen als ze toch griepverschijnselen krijgen. De samenstelling van de griepprik verandert ieder jaar. In het voorjaar proberen deskundigen een inschatting te maken van welke virusstammen de komende winter het meest voorkomen. Het binnenvaartschip dat was gekapseist op de Westerschelde... is de afgelopen nacht weer rechtop gezet en wordt nu naar Terneuzen gesleept. De vermiste opvarende is nog niet gevonden. De politie heeft het schip nog niet goed kunnen doorzoeken, zegt Rijkswaterstaat. Twee andere opvarenden konden gisteren worden gered. Dan nog het weer. Vanuit het noorden trekken wolken over het land... en valt er wat motregen. Dat levert nog een paar uur gladheid op. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Show.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met. met nu. Goedemorgen Zandvoort. Nobody does it.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 in de regio uh, kennerland Eemond, het uh, openbaar vervoer... voor de komende tien jaar ja, ja. Te, gewijs, te De bestrating van de boulevard Barnaar hebben jullie ook gefinancierd? is ook een provinciale weg. Dus daar gaat ook uh, subsidie uh, naartoe. Zeeweg, uh, uh, provinciale weg. Uh, Natuurbruggen? Uh, Natuurbruggen uiteraard. Uh, niet echt een uh, stokpaardje van de VVD. Maar ze komen er wel. We zitten wel in een, uh, in een coalitie waar, waar er ook voor het groen uh, oog is. En, uh, ja. en Als wij dus lezen in de krant dat er uh, bewijs van spreken buslijnen wegbezuinigd worden of zo. Hebben jullie daar nog enige invloed op? Ja, tuurlijk. Wij, ja, wij moeten het doen met, met geld wat we onder andere krijgen vanuit het Rijk. Maar we krijgen ook geld vanuit de opcenten, wel bekend als de wegenbelasting van auto's. Nou, in Noord-Holland zijn dat de laagste van, van heel Nederland. En dat wil de VVD ook zo houden, dus we willen geen verhoging van, van de opcenten. Dus ja, je zult op een gegeven moment ook met minder geld uh, taken nee, moeten gaan uitvoeren. Dat, dat snap ik, maar jullie zijn wel de beslissingsmakers op dat gebied. Ja, voor het openbaar vervoer... Hier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 Krant wel. Zacht... Ja, bijvoorbeeld. Die schrijft er wel over. Die schrijft. Alleen.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 Ja? Om vanuit de regio de krachten bij elkaar te doen. De gemeentes bij elkaar te krijgen. Weer dat middenbestuur. Dus die gemeentes bundelen. En richting ook de provincie te zeggen. van Daar moet het geld hier voor de regio worden ingezet. Om de bereikbaarheid te verbeteren. Nou, onder andere wordt er nu al geld en onderzoek ingezet. Voor de Duimpolderweg, Dat is al een verbindingsweg tussen de Haarlemmermeer en, en de Bollestreek. Maar waar ook deze regio profijt dadelijk van heeft. Maar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 nou, ik kijk natuurlijk de provincie, de provinciale staten die, die kiezen voor de Eerste Kamer. Ik leg dat eens even uit aan de, aan de luisteraars. Die Eerste Kamer die wordt straks gekozen door jullie, door jou? Ja, door de statenleden. Dus alle statenleden in, in Nederland die mogen een stem uitbrengen voor kandidaten van de Eerste Kamer. Het werkt via getrapte verkiezingen. Dus indirecte verkiezingen zijn het, kan je het zeggen, voor de Eerste Kamer. Dus ja, het landelijke heeft er natuurlijk wel profijt bij, als wij het ook in de provincie goed doen. En ja, de discussie is natuurlijk heel erg sterk. Dat, ja, er wordt gezegd, ja, zijn het nu landelijke verkiezingen? Omdat daar natuurlijk de regering daarmee wordt gepeild of ze het nog wel op koers liggen. Maar in, in eerste instantie stem je voor de, de provinciale staten.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 Goed, de bereikbaarheid goed blijft van het holland zou ik zien dat hier bereik, uh, bedrijvigheid plaatsgevindt en de economie gewoon daar uh, zijn voordeel uh, van uh, heeft Want Mag ik dan nog even terug naar die bereikbaarheid en die duimpeldeweg die je net noemde waar jullie natuurlijk uh, uh, uh, wat is dan uh, ik volg het, ik weet dat het gebeurt ik weet uh, de dingen die ik kan lezen in de krant, maar wat is dan typisch ook weer het nut voor Zandvoort uh, nou, gewoon het, het, praktisch het, het, gezien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 Dus het is een economisch impuls vanuit de provincie om hier het gebied wat het, het station met, met het strand verbindt ja, een impuls te geven. Uh, eigenlijk om een upgrade te maken, ook voor de metropoolregio. Dus het strand van Zandvoort is aangewezen als de badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Ja, we hebben hier een paar weken geleden ook inderdaad breeduit gepraat met de, de kwartiermaker in dit hele verhaal. Maar ook daar kwam natuurlijk naar voren dat uh, je kunt het.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 De, de Bee En uh, you win again. Nu is de, de vraag wie er gaat winnen. Jerry Kramer, Jerry Kramer in ieder geval. Maar tegenover ons zit uh, Belinda Keurzen, fractievoorzitter. VVD en uh, Ruud zonbergen uh, van D66, de fractievoorzitter. Goedemorgen. Fijn, goedemorgen, Pieter. fijn dat jullie er zijn. En, ja. Goedemorgen allebei. Um, allebei, opnieuw. Ja, ik, ik begin maar even met een opmerking, want er staat in mijn onderwerp de politieke de samenwerking VVD en T60 om constructiever met elkaar om te gaan. Nou, dat is ja, dat wel staat, nodig. Dat staat in ons script. Ja, dat is wel maar nodig. Bij jullie staat dat natuurlijk gebeiteld vanaf het begin.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 Hij zit erin, maar je vraag was of je stelling was dat hij voorzitter van de Welstandscommissie is. van de Welstandscommissie. Dat is dus niet het geval. En B is betrokken, want daar hebben we het over. Is sinds 2013 geen bestuurslid meer van D66. Maar je hebt wel dat al heeft in met de kranten he? gestaan. Maar je hebt wel contact met hem. Ja, ja je ik heb met hem... Blinden ook contact. Nee, maar je spreekt hem wel. Ik spreek hem wel eens, ja. Ja.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 Ja, maar, ja, daar kan ik niks aan doen dat de muziek maar, dan ineens maar komt. dat is, dat is niet Belinda leuk. Belinda en ik zaten naast elkaar. We lachten om die opmerking. En ik zal ongetwijfeld de keer van Belinda een sneer terugkrijgen. En dan lachen we er ook op. Ja, maar, en, en ik en zie en dat... Belinda nu knikken. Dus maar, die Ruud, verstandhouding tussen Belinda en mij, die is prima. Even los van het feit dat we misschien wel eens een politiek uh, verschil van mening hebt, dat hoort zo. Ja, maar de onderlinge verstandhouding ja. en de onderlinge vertrouwen is oké. Okay. Belinda, mag jij het nu zeggen? Ja. Ja. Nou, ja. Belinda, nee, nu mag ik het over nee. ja. hebben. Kom, ja, kom maar je nee, foto. Nee, nee, dat klopt toch wel. Maar ik, <lacht> ik denk wat heel belangrijk ook is, en wat mensen vaak niet zien. Kijk, um, in een raadzaal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 Oh, dankjewel. We gaan naar de muziek. En ik Ellington met Take a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 Nou, uh, een festivalletje met vier muzikanten. Ja, maar wel heel bijzonder. Ja, we zijn uh, erg blij dat uh, Fris Landersberg uh, er weer een keer is. En dan deze keer met uh, vibrafoon en, en geen slagwerk. We hebben natuurlijk zeker tien jaar... Uh,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 Is er geen geld? Nee, roepen wij ook al jaren. Uh, maar het betekent morgen volle bak in de kocht. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar aan de andere kant, we hebben het wel eens vaker gedacht met bekende muzikanten. Volle bak. En dan uh, is er 60, 70 man. En dan komt er iemand waar uh, nog nooit iemand van gehoord heb. En dan is er opeens 100 man. Want, want er was en het is anders ook in in zo. Ongelooflijk. Ja. Er is geen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 Dan hebben we nog het Zandvoorts Mannenkoor. Het instuderen van de Duitse messen van Frans Jobbert in het voorjaar. Uh, Infobestuur.zandvoortsmannenkoor.nl En de agenda. Ja, en die agenda is... We hebben een tentoonstelling. 38 jaar Holland Casino Zandvoort in het Zandvoort Museum. Die is nog tot 1 maart te bezichtigen. Vervolgens hebben we een fototentoonstelling bij Pluspunt Johan Lagarde. Onderwerp de Zandvoortse vrijwilligers die in beeld zijn. Uh, dan hebben we van Kessel Live Back to the Future in Café Neuf. Dat is vanavond om 9 uur. We hebben...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 Naartoe? Dat weet ik nog oh. niet, uh, Pieter. Nou, dan hebben we nog carnaval in Zandvoort. gehad in Sportcafé Zandvoort. In de Corvenspoorthal. Dat is uh, 14 februari.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 Uitzending. Ja. Wie gaan wij bedanken? Nou, wij gaan een aantal mensen bedanken. We beginnen met de techniek, Jonas Parson. En anderen. Andere. De redactie uiteraard met Yvonne Roosdaal, Gert van Kuik en Gerrie Rutte. Eindredactie. De koffie, ook niet uh, onbelangrijk natuurlijk, Don de Grebber. En de muziek ook van Don de Grebber. Don, bedankt voor de muziek en de koffie.